Goedenavond, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Een faillissement van voetbalclub Vitesse lijkt onvermijdelijk. Investeerder Guus Franke, die het noodleidende Vitesse wilde overnemen, wil dat nu toch niet doen. En dat heeft volgens verslaggever Richard van der Made te maken met de onderhandelingen met de Amerikaanse schuldeiser Perry. Franke die heeft gezegd, ik ben er nu helemaal klaar mee. Perry die heeft zeer waarschijnlijk... Ik... Ik ben natuurlijk niet van alles op de hoogte, maar heel hoog spel gespeeld. En nu heeft Franken zich teruggetrokken. Eerder moest de club ook al de proflicentie inleveren... en zit het al tijden in een financiële en bestuurlijke crisis. De club heeft nog tot middernacht om een oplossing te vinden. De EBU wil een nieuwe directeur aanstellen... die de regels voor songfestivaldelegaties moet verduidelijken. Dat is de uitkomst van het onderzoek dat de organisator van het songfestival deed... nadat verschillende deelnemers kritiek hadden geuit op de gang van zaken achter de schermen. Omroep Afro Trost, verantwoordelijk voor de Nederlandse inzending... is benieuwd of de EBU de plannen ook echt goed gaat uitvoeren. Aan de hand daarvan besluit de Omroep of Nederland volgend jaar meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Ze zijn nog steeds boos over de straf van Joost die die kreeg nadat hij een cameravrouw achter de schermen zou hebben bedreigd. Deze film heeft in drie weken tijd al meer dan een miljard dollar opgebracht. What's your name, big fella? That's embarrassment. Hello? I'm anxiety.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 Het weer nog vanavond in het noorden en noordoosten. Nog een buitje, maar verder droog. Morgen eerst bewolkt met regen. Pas later wordt het vanuit het noordwesten droger. En dan wordt het 16 tot 19 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. <totstuk>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 Als je dan op een gegeven moment een vlaat bent uh, die binnenkomt... Uh, nog een soundcheck, uh, laten Lang het lachen. was dit met het uh, nummer uh, Love for Life? Om de mensen toch nog een beetje die gelegenheid te geven... gaan we uh, met dit vrolijke werkje verder van Lorina en de Tijd. En het nummer dat heet In Inside.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 Thank mm -hmm. you.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 Vastgelegd Over een stoelendans. Want ik zag uh, William en uh, Peter die zaten. Ja, uh, uh, Peter keek ook een be beetje beteutend van. Zit die William nou ineens weer op mijn stoel? <lacht> nee, ik <lacht> zag ze nou maar niet op. <lacht> <lacht> ik ga zo Pak rustig uh, je microfoon <lacht> op, Peter, want, uh, want anders horen we je niet. Nee, ja. Dus. Uh, heb je dat ook nog? Ja, wat, wij, wat zeg je nou? Nee, nee, niks. niks. Nee, oké. Okay, okay. <laughs> hoe, hoe is het met jou, ja? Ja, nee. Ik, ik ben aan het multitasken. Ik zit en te appen met een Niels Buis die vorige week hier uh, was. Oh, ja. hey. was. Oh, die kan wel. Wie is dat? Ja, uh, ik denk dat jij straks uh, nog wel wat apps uh, gaat krijgen. Looke Tim. een cowboy, hè? Nu. Ja, <laughs> ja. <laughs> dat is een cowboy. Nou, zo gedraagt hij zich niet hoor. Maar goed. Uh, oh. Oh. Okay. <laughs> Ten opzichte van mij doet hij dat niet. Maar goed, ik, ik kan me vergissen. Jullie kennen hem iets beter dan ik dan in ieder geval. Maar hij was vorige week. Ik had, was verzuimd om iets eruit te plukken. Maar dat gaan we straks nog even recht trekken aan het ja, einde van goed, trouwens. Wat zeg je? Hij was supergoed. Vond je? Heb je hem vorige week kunnen hey, zitten ja, kijken? Ja, de was ie.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 <laughs> koele, dat mag eruit, Ik <laughs> We'll fix it in post Het is er niet te geloven Ze nemen het hele programma meteen over <laughs> Ze heeft, een... ja. Jan, heeft Jan de Witte daar nou nooit last van Als ze bij jullie in de studio bezig zijn Nee, nee Daar heb je hem voor, hè? Wij hebben het van, Witte ja. Jullie hebben het van hem uh, Hij is onze vader <laughs> Goed Darth Vader <laughs> uh. Darth Vader Laat het er maar niet horen. Zit hij, nee. Of zit hij stiekem mee te luisteren? Dat oh, weet ik niet, doet de... hij, hij wel eens. Toch? Nee, dat is, is hij al lang alweer van de terug? Heb oh, je. Geen um, even over jullie ter zake weer. Want, oh, ja, ja. Oh, ja. want, want het, uh, voordat het in meligheid gaat uh, uh, <laughs> ontaarden. Maar uh, ik had het begrepen dat jullie ook nog ergens een optreden nog hebben gedaan in deze maand. Samen met de heer Blanco. Klopt dat? Uh, ja, ik heb... Uh, A, jij? Spoor, ja, ik heb... Dus spoor, dat spoor, ik niet ben bent. Sorry, nee. ik moest even denken inderdaad, ja. maar... Uh,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 Uh, wie mag gesturen? Uh, dat ben jij toch? Wil je? Ik, uh, ik stuur meestal. The yeah. One man yeah. Bessie. Bessie. Bessie. Bessie, Bessie. heet bus. Bus. Bessie. Oh, dus hij Bessie heet je. De, de, uh, de, de, de bus heeft ook een naam. Uh. Ja oh, zeker. Ja, onzeker. Ja, onzeker. ze ze. Ze. champagne tegen stuk gegooid. <laughs> ook nog. Ik denk niet dat volgens, hij dat zou overleven, hoor. Die volgens, een <laughs> volgens een gebruik eigenlijk ook uh, wat, uh, wat jullie dus misschien wel doen met boten die. Uh, yeah, uh, ja. Ja. ja, ja. Die dus Met deze toolboot. Ja, ja, met ja. Hij rijdt deze een boot. Ja, <laughs> ja oké. Okay. Uh, maar uh, dat ding, dat wordt dan best nog wel belangrijk, uh, denk ja, ik, in het absoluut, absoluut, dat wordt ons leven. Ja. Dan komen we helemaal nergens. Nee. We pleuren er gewoon een matras in en we gaan er in slaap. Ja. <laughs>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 Eh, uh, De Betsy, die, uh, die wilde wel. Maar, uh, maar jullie wilden niet, uh, had ik een beetje het idee. Goed, wij gaan uh, gewoon even verder met uh, Camilla Blue. Want dat is ook iemand die iets uitgebracht heeft. Remember to think twice to save you. I was never made just for you. Little two I truly made to ignore. I saw you. I saw you.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 ...weer een beetje het dwars doorheen te tetteren door een intro. Maar ja, dat is ook iets wat ik een beetje weer tot mij moet nemen. Plata een beetje van tevoren af luisteren. Cabella Blue met uh, Holding Your Crown. Dat was een uh, single die ze volgens mij aan het eind van de maand mei heeft uh, uitgebracht. Maar ja, goed. Toen hadden we nog de vloedgolf van mei uh, daarvoor nog zitten met Harm Lake. En die zaten op de bank...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 Come pull me It's no good, no good Don't be so blue now No good, no good You're in my head again No good, no good Hit the brakes now Or would you let me out I think I know what you are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 on my brain Can I make you go insane Just the way I like it Just the way I was hem. Uh, het eerste blokje van twee hebben we inmiddels achter de rug straks. Na het nieuws van negen uur hebben we nog een uh, blokje van twee. Maar eerst de imposter song van Loes Fabienne of Lucy Fabienne. Dat is het echte woord.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 Ja, er zit een mooie, als je het zegt, zeg maar van, van 0 tot 10 luistert... Mm -hmm. dan denk je wel van, ja, het zit wel een soort flow in of zo, weet je. Dat, kl ja, dat klopt wel een beetje. Ja. Ja. Dat, uh, ik, ik heb er ook wel inderdaad uh, wel iets... Het ziet ook hoort, wel een beetje nog je hoort, op. Je hoort, je, hoort, je hoort dat loremsausje, weet je. Ja, ja, ja. <laughs> ja. hoor ook iets anders nu. Een beetje wind uh, wat, uh, wat binnenkomt uh, via, via, de, uh, via het raam, maar goed. Maar uh, dat zit er inderdaad in. I ja. Is dat ook een beetje de hand van grote vriend Blanco in dat opzicht?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 Moment dat je bezig bent met die nummers aan het opnemen, en Blanco zegt bijvoorbeeld dat ja. je dan ja. weer op een gegeven moment je helene, dat je dat nummer weer helemaal moet gaan verbouwen. Of, of ja, we onderde... hebben dat gedaan met, met, de met de de uh, Flatcast de de en Remax. Ja, ja. ja. Dat, is, dat is helemaal niet erg, want het nummer wordt pas afgemaakt, is pas af als hij op de plaats staat. Ja, ja. dus om hem nog om te bouwen op het, wat het laatste moment lijkt, is eigenlijk helemaal nergens. Ja. Nee, ja. oké, okay, maar het, oorspronkelijke, je, je hebt dan een oorspronkelijk idee. Ja, maar klopt. Maar dat komt dan nooit echt op het, op het moment dat het eruit moet komen, dan klinkt het toch, toch weer iets anders. ja, nou ja ik, was ik, peen, ik, was, ik was ook eigenlijk best wel blij dat uh, die verandering toen is gekomen. Maar ja. op het moment zelf dacht ik van, nee, nee, nee, nee, nee we ja. hebben echt een idee in ons hoofd. Nee, dit gaan we niet aanpassen. Ja. En toen, uh, toen zei Jan, uh, is van, ja, maar neem het dan nou gewoon op en kijk dan gewoon hoe, hoe het, de, uh, de, de, de, hoe het hoeveel, klinkt. De ja. hoeveelheid uren dat ik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 als wij gewoon al een idee set in stone hebben, zeg maar... Mm -hmm. en dan opeens komt er een verandering, dan, dan, moet ik daar, dan kan ik niet meteen instemmen. Ik moet daar altijd heel erg dan aan wennen of zo. En dan, ja. dan pas kan ik zeggen van, nou oké, okay. okay. dit is het wel of dit is het niet. <laughs> ja, dat is uh, heel Maar is, is, is het dan ook zo dat het een beetje dat wel eens een beetje dat uh, blokkeert... of tegenhoudt of wat dan ook... Dat, uh, dat die drie uh, heren uh, juist zegt ja kom op we moeten verder en dat jij dan uh, ja mag... maar ik denk dat we dat allemaal wel eens hebben want je? ja we zijn nu ook bezig met nieuwe nummers schrijven en dan is er ook soms wel eens één iemand Peter uh, <laughs> die, die zegt van ah ja ik voel het niet nee? en dan zitten wij ja. met z'n drieën van maar dit is echt mega cool wat de fuck en dan maar meestal is het een paar keer door dan groeit het wel uh, het het ja je, verand, je verandert ja. een paar kleine dingetjes ja. en je kijkt hoe dat dan bevalt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 Extra kamer met het andere geluid. Dus dan, heb, dan zie je echt uh, roydes met ons, Alaska. Hmm. Uh, ja, gewoon de andere artiesten. Ja. Dus ik vind het echt super leuk. Uh, ook die vraag. Uh, ik heb ze al gesteld uh, aan de andere uh, gasten uh, hmm. van Lucie Fabien, Fast Countenance En natuurlijk grote vriend van jullie, Niels Buis. Hmm. Uh, maar je kan wel stellen dat er wel een uh, behoorlijke uh, stroming aan de gang is uh, ja. met het idee. Ja, ja klopt. Ja. De laatste jaren ook wel iets meer, denk ik. Ja, misschien ja, dus ja. is weer gaan leven. Ja, dus ja. dat is hartstikke leuk. Ja. Hoe belangrijk is dat voor het dorp? Heel belangrijk. Ja? Ja. ja was... Kijk iets de microfoon een beetje neer toe, want dan horen we je. Ja? Het was jarenlang, nee. <laughs> <laughs> ja, zeg maar, toen wij begonnen, was er echt bijna geen beentjes zeg maar, op... Uh,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 When. Had he